Freddy van met het NOS-journaal. Rusland heeft Hennitchesk in de regio Gerson uitgeroepen... tot tijdelijke bestuurlijke hoofdstad. De havenstad ligt in het zuidoosten van Oekraïne, in de buurt van de Krim... ver van Gerson, dat gisteren door de Oekraïense troepen is heroverd. In Gerson zijn Oekraïense militairen ondertussen bezig met het opsporen... van achtergebleven Russische militairen... en het opruimen van mijnen en booby-traps. De Iraanse boogschutter Parmida Hossemi heeft niet gemerkt dat haar hoofddoek van haar hoofd viel, zegt ze. Op een video van de prijsuitreiking in Teheran lijkt te zien dat ze de hoofddoek opzettelijk afdoet. Dat zou steun zijn voor de aanhoudende landelijke protesten in Iran. Maar in een video op Instagram zegt ze nu dat de doek afging door de wind en veel stress en biedt ze haar excuses aan. Op sociale media wordt gesuggereerd dat Hossemi onder druk is gezet. Volgens mensenrechtenorganisaties staan de de Iraanse autoriteiten erom bekend dat ze gedwongen bekentenissen uitzenden. In Den Haag hebben duizenden mensen meegelopen... in een protestmars tegen abortus, georganiseerd door Schreeuw om Leven. De tocht voerde onder meer langs het gebouw van de Tweede Kamer. Er was ook een tegenactie van Omroep en Fara en AVA. Dat is een Nederlandse organisatie die opkomt voor vrije keuze... en goede zorg rond anticonceptie en abortus. AVA heeft naar aanleiding van de anti-abortusdemonstratie... geld ingezameld voor onderzoek en het informeren van zorgverleners. Patrick Roest heeft in Stavanger bij de wereldbekerwedstrijden de 5000 meter gewonnen in een tijd van 6.2058. De Italiaan Davide Giotto werd tweede en Bo Snelling derde. Vanmiddag ook pakten Antoinette Rijpma de Jong, Irene Schouten en Marijke Groenewoud zilver op de ploegenachtervolging. En op de 1500 meter was er brons voor Groenewoud. Het weer, het blijft droog, vannacht rond de 4 graden. Morgen opnieuw zonnig, s middags bij maximaal 13 tot 16 graden... en op de Waddeneilanden iets lager. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de knopen de Battenvoerdorp en Raasdorp staat 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht...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 jongen met een grote mond, een veel te plat accent Dat kan toch echt niet goed zijn, is wat je vader zegt Want het gaat hier om zijn dochter, hij beschermt haar als een leeuw En ik kan ook wel begrijpen, dat hij het allerbeste wil Maar valt de avond hier weer in de stad Dan weet je zeker, hier gebeurt wat I'm oh, no. is de zacht, die zoonomvol met ladingsterke drank Die oude kijkt me aan en zegt je bent een goeie vent Als je s'avonds naar de kloten gaat, maar s'ochtends hier weer bent Wat valt er aan hier weer in de stad? Dan weet je zeker hier gebeurt weer wat We hangen De lampen, de stad gaat heen en weer. Wie geeft een nog een rondje, ik heb geen euro meer Mijn telefoon is blijven, mijn vrienden ben ik bij Ik krijg van alle shortjes, zeker weten spijt Maar morgen zit ik netjes daar zo hé, Ja, aan het ontbijt uh, Ja, Albert Ja hoor. Lukt het? Ja, ja, ja, ja zeker, zeker, zeker, Ik haal het touwtje er even doorheen uh, print. Ja, dat, dat is zo, prima Dan doen we het zo Ik heb niet veel verstand, maar wel een beetje Ja toch <laughs> Hoor je mij nog? Ja, ik, ik hoor je prima Ik hoor nee, jou nee, niet meer ja, dat, Hoor je mij niet? Nee, nee wacht oh, even hoor. Ik heb het in hetzelfde gaatje teruggeprikt Ja Toch niks? Nee, nee. ik weet het niet Oh nee, Hoor je dat? Nee, nou, nee, ga, nee. Gaan we zo even veranderen. Gaan we zo, uh, gaan we zo bekijken. Ja, ja. Zeker. Hey, um, zullen we eerst nog een nummer draaien? Dan ga ik even kijken wat er aan de hand is. Ja, helemaal goed. Ja. Super. Doen, super. We, doen we met Lisa Lewis en wat ik uh, voor je voel. Mensen stellen vragen. De wereld lijkt verbaasd. Jij bent nog zo jong toch, waarom dan al die haast? Maar ik laat ze maar praten, want ach weten ze veel Alsof het maar een spel is dat ik met je speel Goeie raar. ...van uh, Lisa Lewis, onze uh, zuiderbuur. En wat ik voor je vol hier bij CFM Entertainment 4... Uur, tot klokjes van 7 uur. En uh, ja, ja, we zijn er weer. Eh, ja, Evert. <laughs> Albert. Of uh, Evert. hier uh, Het uh, ja, is mijn ja. oom, is mijn oom. <laughs> e Evert van bent met ja ja, ja, ja, klopt. <laughs> Twee ja, keer ja, ja, de afdeling ja, ja. toch? Hé, hey, Albert van Benten. Ja. <laughs> okay. hey, uh, ja, welkom hier in de studio natuurlijk. Ja, dankjewel. Ja, Zandvoort, daar ging ik, ga ik heel graag naartoe. Ja. Toen Dennis zei, wil je naar Zandvoort? Ik zei, ja, doen. Want uh, ik hou van Zandvoort. Ja, ik ja, vind het ja, geweldig. Ja, ja, eigenlijk een beetje, klein beetje thuishaven. Hè? Ja, ja, ja, nu dan niet. Want ik, ik, ik, ik, ik zit dan in Schiedam vandaan. Maar ja, ja, ja. eigenlijk is alles bereikbaar. dus. Schiedam is een, uh, een uurtje. Ja, uh, daarom. In, in, normaal zit ik in Amsterdam. Daar woon ik dan ook. En uh, ja, het is, uh, het is allemaal goed te doen als er geen file zijn hoor. Ja, ja. Ja. Nou, als, als, als ja, als ze geen ja. Ik bedoel, wat is het verschil tussen Rotterdam ja. en Amsterdam? Ja, daar blijft het wel. Fils een beetje blijft alleen. Dus, <laughs> dat is maar. maar. ik ben heel blij, want het is de eerste keer dat ik hier in de studio mag zijn. En ja. het eh, bevalt me goed. Meteen met koffie ontvangen. Dus ja. euh, wat wil je nog meer? Ja, toch? Ja, lekker. Hey. Uh, ja, jij hebt een nieuwe single uitgebracht. Ja, zeker. Ja. ja, ja. En, uh, ja. Hoe, hoe is deze single ondersteboven eh, tot stand gekomen eigenlijk? Uh, eigenlijk, uh, ik, ik ben natuurlijk... Uh, de meeste mensen die mij kennen... Die, uh, die weten dat ik uit het repertoire kom. Ja. En ik ben eigenlijk al een aantal jaren... Sinds 2015 ben ik gaan switchen naar een beetje wat serieuze werk. Want je wordt toch in een hoekje geplaatst. Ja, ja. Toen kwam ik op een gegeven moment... Roland Verstappen van helemaal Niets. Kwam op mijn pad. Via, een, uh, via, via mijn goede vriendin Margrethe van der Laar. Ja. En uh, is ook zanger Stevens. En die zei van nou... Luister eens naar wat Roland Verstappen gemaakt heeft. En dat was vorig jaar de Hollandse Zon. Dus dat was de eerste single die hij eigenlijk... Hij had echt zoiets van nou ja, een feestzanger die mijn nummer gaat zingen. Ik weet het niet. Maar dat pakte zo verrassend uit. Dat was in de coronaperiode. Ja. En eigenlijk, uh, hij was wel blij met me. En ik ook met hem. Dus hij zegt, begin van dit jaar zei hij tegen mij... Van, zullen we eens uh, nog wat doen? Hoe vind je dit? Toen liet hij me het liedje horen wat we nu uit hebben. En uh, ja, ik was meteen verrast. O, alhoewel, ik moet er wel bij zeggen... het was maar, alleen met gitaren. Het was maar iets te saai, De, ja, mag ja, je dat he, zeggen. Want ja, gitaren ja. zijn prachtig, je kan geen nood spelen... maar wel een beetje zingen. En, uh, maar uh, ik zeg, ik wil toch anders. En toen zei het Margrethe en uh, Roland onder het mond van een biertje en een wijntje. Zal je dat nou wel doen? Ja, uh, he, he. Maar waarom moet dat veranderd worden? Het is toch goed zo? Ik zei: nee, luister, ik wil... Ik wil gewoon meteen bij de eerste klanken, daar hadden we het net over buiten de ja, ja, ja. uitzending. Wil ik dat de mensen het pakt? Ja. Dus ik ben naar Manfred Jongen en gegaan ja. en die, uh, die, die, ik zeg, doe er even wat uh, Eftelingachtige geluidjes in. <lacht> nou, hij begreep precies wat ik bedoelde ja, ja, ja, en zodoende ja. kwam dit uh, ten ja. Nou. Ja, dat is ja, inderdaad, we hadden het in de buiten de uitzending eventjes over. Ja, je je krijgt, muziek uh, te horen en. Uh, ja, eigenlijk moet het gewoon gelijk linken. Ja, binnen, ik heb altijd geleerd... binnen een halve minuut moet het pakken. Ja. Klopt dat? Ja, ja, ja, inderdaad. Het, of eerder ik, misschien nog. <laughs> ik, ik, ik, ik pak altijd inderdaad een halve minuut. Ja, ja, ja, ja. Dus, ja, precies. Ja. ja, en dan... Soms skip ik gewoon door. Het pak je niet, het raakt je niet... of, ja. of je wil niet verder luisteren, zo simpel nou, is het? Nou ja, soms, soms neem ik nog een keer de moeite... om, om dan nog eventjes wat, wat <laughs> ja. verder te luisteren. Ja, ik snap het. Ja. ja, en dan denk ik van... Nee, toch niet. Toch nee, niet. Nee, nee, En het, het is ook zo, weet je... Uh, op een gegeven moment weet je ook wel een beetje... Een heel klein beetje, je kan nooit draaien. Het blijft een loterij. Ja, ja. Pak de plaat aan, pak de, pak de plaat niet aan. Ik heb ook een hele mooie ballad gemaakt waar ik zei... Die werd totaal niet beluisterd. Dat, dus als je mij niet meer wilt zien, was dat. En dat was op de melodielijn van Sealed With A Kiss. Ik was er zelf heel trots op. En er zijn uh, zeg maar aanhangers die het geweldig vinden. Maar ja, de radiocenters vonden het te saai. Ja, dat, dat, ja, dat ja, is soms. Ja, dat is gewoon soms. Ja, uh, ja, je hebt gewoon mijn nummers inderdaad die... Uh, ja. Klinkt klink voor de gewone luisteraar misschien uh, wat apart. Ja. Maar moet radiowaardig zijn. Ja, klopt. klopt. En, en, en je moet er dan willen luisteren inderdaad. Ja, ja. ja, ja. ja. En uh, ja, nou ja, dat luister ik ook. Dus dat ja, ja. Dus viel jou ja. wel inderdaad op natuurlijk. Dat, dat plaatje met dat... Dat pakte jou denk ik meteen. Ja, maar dat, dat heeft iets. Uh, ja. hè, dat komt. En ja. uh, je denkt van ja, nou, dat kan... Het gezellige boel. Ja, in, in, in, inderdaad, om er even op terug te komen dat hun het nog niet zagen zitten. Toen ze het hoorden hadden ze nog iets. Nou, ik weet het niet. Maar later ze zeggen, ik heb het vaker beluisterd. Het is toch wel verstandig dat je het gedaan hebt. Maar, ik denk, nou ja, <laughs> daar heb ik toch een klein beetje verstand af en toe Ja, ja. om de ja. mensen niet lang in, in spanning te laten zitten. Eh, eh, misschien kennen ze het nummer al. Maar voor ik de mensen het. Die, het, die het nog niet kennen, eh, gaan we ondersteboven draaien. Ik ben er ook ondersteboven van. Ja, <laughs> Ik doe zout in mijn thee en suiker op mijn ei. Mijn hersens zijn sinds ik jou ken één grote brein. Mijn mobiel vergeet ik steeds en dat is niets voor mij. En tijdens meetings op de zaak ben ik er echt niet bij. Oh, ik ben anders te boven en volledig van de kaart. Sinds dat ik je ken ben ik geen band. Wat ik ben, onderste boven, onderste boven, onderste boven, en volledig van de kant. Moet ik in Maastricht zijn, dan sta ik plots in sneeuw. Kom ik van de zonnebank, dan zie ik toch nog bleek. Met kaartjes voor de toppers ga ik naar je. Mijn kopje thee smaakt verdacht veel naar vier. Oh, ik ben ondersteboven en volledig van de kaart Sinds dat ik je ken ben De rij bij de slager, maar moet bij de wakker zijn. Nadat ik de was deed, zijn al mijn shirts te klein. Ik hoop sigaretten bij de pop, besef dat ik niet rook. Ik spakel met de handtren in plaats van met de boom. Oh, ik ben ondersteboven en volledig van de gaat. Sinds dat ik je ken, ben ik geen bal. Ik ben ondersteboven, ondersteboven, ondersteboven en volledig van de kaart. Die zoen blijft vlinderen in mijn hoofd, dat krijg ik er niet uit. Als jij nou zegt, ik hou van jou, dan kan ik weer vooruit. was ze mee. Leuk, hè? Even... Ping, ping, ping. Ja, mooi, De steel hè? Ja, ja, ja, ja dat ja, is echt... Heerlijk, ja. ja, ik vind het heel mooi. Het ja, heeft... dat, dat, dat doet me gelijk denken dat laatste stukje aan uh, uh, Ricky King. Ik oh, weet niet ja. of je die... Ja, ja, ja zeker, uh, ja. ja. Ja, precies. Ja, zeker. Ja, die Geweldig. Altijd, uh, ja. Ja, ja. Ja, ja, dat is, <laughs> Ja, maar dat is allemaal uit, uit, uit de koker, zeg maar, van uh, Manfred Jongenheel. Dat, dat uh, ja, ja. geweldig mooi. Ja, ja, ja Ricky King... Uh, voor. Ja, zoals in de piratentijd ja. was het ook natuurlijk een, een geweldige... Ja, tuurlijk, ja. Een, een giterist, ja. Voor de, voor de mensen die uh, Ricky King niet kennen... kunnen altijd nog eventjes uh, googlen. Precies, ja. En dan uh, komt daar vanzelf een hele serie aan voorbij. Zeker weten. Of YouTube. Ja, maar dat is ook het mooie ervan. Hè? Het, is, het, is, uh, het is een complete pakketje. Ik heb er een leuke clip bij mogen maken bij dit ja, ook. Ja. En, uh, nu is een keertje niet met uh, figuranten of acteurs erin. Ik wilde eens een keertje... Ik was een beetje zat, al die eigenbelangen. Want, oh, ja, ik zit wel in jouw clip. Maar ik wil dit, ik wil dat, ik wil dit, ik wil ja, dat. Ja, ja klopt. Ja, ik, uh, ja. ik heb nou zoiets... We hebben een, een groene wand opgetrokken. Fred ja, Baren ja. heeft het uh, gemaakt. Een uh, mooie clipmaker. Ik zeg, ik wil dit erin. Ik wil een beetje onnozel zijn, zoals een Laurel Hardy. Op een gegeven moment, nog ja. net dit ontbrak nog het op uh, kopje krabben, zeg maar. En, maar dan zie je me toch met een klein shirtje aan. Dus dat vind ik leuk. Ja. En, uh, mijn wensen zijn wel verhoord dit keer. Ja, ja. ja nou, maar goed. Uh, hey, um, uh, de nummers hiervoor, hè? De Hollandse Zon. Ja, ja, ja, klopt, klopt, klopt. Ja. Wat, uh, wat, wat, wat kun je daar eigenlijk over vertellen? Ja, dat is eigenlijk ontstaan. We hadden natuurlijk de verschrikkelijke coronajaren. Ja. En dan konden we natuurlijk niet vliegen. We konden niet naar het buitenland. We konden de Spaanse Costas niet bezoeken. En wij hadden zoiets van. Nou ja, toen kwam. De nou ja, even, ja, het kon wel natuurlijk. Ja, maar, maar het moest, was niet verstandig. Nee, het was niet verstandig. <laughs> en, en je kon natuurlijk ook. Je moest dus wel de prikken hebben ja, gehad. Ja, ja, ja, precies. Want anders kwam je helemaal. Nee, niet. nee, nee. nee Vier, precies, precies. En het Gros, weet je, daar hoor ik ook bij. Ja. Uh, ik bleef gewoon thuis, klaar. Ja. Uh, ik had geen werk meer. En, uh, toen zijn we dus gaan zitten op een gegeven moment met Meneer Verstappen. We waren natuurlijk allemaal hetzelfde schuitje. Ja. Ja. En toen zei hij, ja, mensen blijven thuis. Dus Hollandse zon, die schijnt voor iedereen. Ja, dat ja. vond ik wel... Uh, ja, ja, zo is het ja inderdaad. in ja. wat voor periode dan ook. Ja, ja het, het was wel een slechte ja, ja, ja. zomer toen. Ja, ja. Vorig jaar. Maar het plaatje pakte, want mensen vonden het leuk. En herkenbaar. Ja. Hadden we het dit jaar uitgebracht. Ja, dan was het een ontzettend lange zomer natuurlijk. Ja, ja. Maar ik ja, ben ja, tevreden. Ja. ja, ik ben heel tevreden. En ook een hele leuke clip gemaakt uh, in Volendam. En Scheveningen. even de, de Hollandse welvaart. Uh, even, ja, ja, ja. Uh, ja, erg leuk. Ja, ja, ja dat is heerlijk, ja. Hey, en, uh, ja, ik, ik wilde je eigenlijk iets vragen... maar de vraag is mij even hmm. ontschouden. Ja, dat ja, is goed. Het komt wel terug. hij komt dadelijk weer ja. terug. Ja, ja, ja, ja, ja zeker. Hé, hey, maar uh, ja... De coronatijd, hoe heb jij die doorgebracht? Ja, echt uh, best wel beroerd eigenlijk. Ik heb uh, moeten leven van een... Uh, ja, dat klinkt heel uh, dramatisch. Gaan we niet te lang over praten. Ja. Uh, van, van de steun. Uh, ja, ja, ja. En dat is heel erg. Als je als ZZP, zzp niets meer kan Want ja, ik had ja. op een gegeven moment promotiewerkzaamheden... Uh, ook voor een grote supermarkt. Al Alles werd stilgezet. Ja, ja, ik mocht karretjes gaan schoonmaken in, in supermarkten... maar mijn vader is ernstig ziek. Dat gaan we dus ja, even ja, niet doen. Nee. Dus toen zeiden ze, "Nou, zoek het maar uit, ga maar weg. Ja, ik zeg, dan, dan is het maar zo. Ja, dus bleef de steun over. Ja, ja, ja, ja. ja. ja en dan heb je weinig keus. Ja, ik, ik, ik heb zelfs mijn ja. oude, oude beroep willen oppakken. Een trambestuurder. Ja, ja, ja. De eerste ronde, ik heb tien jaar uh, trambestuurd in Amsterdam. En uh, ik werd na één ronde er al uitgegooid. Dus ja, Met ervaring en dan hop, je eruit. Ja. ja, dat is toch wel raar hoor in Nederland. Ja, af ja, toe. Ja. ja, ik ken het ook af en toe niet volgen inderdaad. Nee, nee, nee, nee precies. Ja, wij zijn van de generatie uh, ja, die uh, eigenlijk de economie overeind moet houden. Uh, ja, ja we ja, zijn. Op, op, zo uh, te zeggen. Ja, precies. En we hopen dat het allemaal goed komt. Maar ik, uh, ik ben wel heel blij dat het weer om elkaar neer mag. Uh, dat uh, dat op, uh, op de eerste plaats, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ja, nu de rest nog. Ja, ja zeker weten, <laughs> zeker weten, absoluut. Ja. Hey, we gaan naar uh, ja, de Hollandse zon. Mooi. Maar ik heb helaas nooit geld gehad Ik zie me dus niet liggen Badend in de zon Op de Bahamas of in Trinidad Ik ben een zonabeder Maar op een zonnebank Lig je alleen Ik zie me dus niet liggen Badend in het zweet Zonder monokini's om me heen Maar dit jaar is het goud Ik ben bruin van de Hollandse zon Bruin van de Hollandse zon Ik wist niet dat het kon, maar ik ben bruin Van de Hollandse zon Hollandse zon Hollandse zon Ik ben een zon aanbieder En droom steeds van een warm strand maar wil ik eens naar zee, dan gaat de regen mee, dat is nou typisch Nederland. Ik ben een zonne een vreemde die hier niet wennen kon. Maar nu voel ik me thuis hier in mijn eigen huis, want daar schijnt volop de zon. Want dit jaar is het goud, het is bloedheet Ik ben bruin van de Hollandse zon, bruin van de Hollandse zon. Ik wist niet dat het kon, maar ik ben bruin. Het is veel te druk in Zandvoort of op ieder ander strand. Ik lig lekker in de zon, hier op mijn balkon in mijn eigen leven. Ik ben bruik van de Hollandse zon, bruik van de Hollandse zon. Ik ben bruik van de Hollandse zon. Ja, van de Hollandse zon naar, ja. naar de studio hier ja, in Zandvoort. Je ja, nou, hebt genoeg schenen hier ook in Zandvoort dit ja, we mogen niet klagen. Nee, uh, het, is, het is een lange hete zomer, ja, om zo, maar zo te zeggen. Ja, ja, en ja, het is ja, nog niet dus slecht. Dus, uh, uh, niet slecht. Is het niet... Laten we zeggen, de bomen uh, hebben het slecht gehad, <laughs> ja, nou, maar, maar wij hebben daarvan gehad. Ja, dat is we ook wel nodig, hè? Een beetje, een beetje water was... Uh, ja. was, was, was <laughs> ja, ja, ja, precies. Nee, <laughs> Maar Zandvoort, dat, dat is toch natuurlijk ook een geweldige plek om te zijn. Hè? Ja, ja, ja, heerlijk. Ja, het is, het is, het is. ja zomers inderdaad uh, is, het, is het altijd heerlijk. Ja, ja maar als ik hier naartoe zou rijden, ik werd omgeleid buiten die file om. Denk, nou, het is toch wel mooi allemaal. Hoor. Het ja, maar, is wel, uh, ja, wel Bloemendaal en Zandvoort. Ja. ja, ik hou er wel van, de Hollandse, uh, Hollandse natuur. Zeg ja, maar. Ja, het kuststukje. Ja, het kustukje, ja uh, heel mooi. Vanuit van, van Heijmuiden eigenlijk zo een beetje Bloemendaal. Ja, uh, precies. Ja, ja, ik werd via Wassena gestuurd. Ik wist maar god niet, ik kent toch wel veel van Nederland. Maar ik werd helemaal achterlangs gestuurd. Nou, dus erg uh, uh, interessant. In ieder geval nog een stukje. Ik wasmaat, heb wel iets he? gezien, ja. Ja, ja. <laughs> ja, precies. Zo is dat. Zo is dat. Ja, mooie ja. villa uitgekozen. Ja, ja, ja. Nou, die moet ik nog even voor doorzingen. Ja, ja. ik <laughs> okay. Ja, nou ja. Je weet nooit, hè? Je ja, nee, nooit. precies. Ik sluit niets uit. Nee. Hé, hey, eh. Um, ja, hadden we het net al een klein stukje over. Uh, als je mij niet meer wil zien. Ja. Dat, ja, dat is een plaat eigenlijk die... Uh, uh, Melodielijn zullen de mensen herkennen van Shields with a Kiss. En ik had eigenlijk, was ik, uh, toen ik een ja. jaar of 25 was of zo... Een jong gastje was ik... Had ik dat al in mijn hoofd zitten. Ik hoorde dat thuis natuurlijk. Al die liedjes werden gedraaid thuis bij mijn ja, ouders. ja nou, dan praten we over de jaren zestig. Ja, Bobby ja, ja, ja je Bobby Finten. Ja, en, ja, ja. En, en, en natuurlijk... Uh, um, hoe heet die nou? Albert Westen in Nederland. En... Normaal kan ik er zo op ja, Maakt nog ja, ja. niet uit. Jason Donovan met... Uh, ja, Brian ja, Hyland, ja. ook ja. nog. Jason Donovan? Ja, de, hij is ja. die, maar Nederlands was hij nog nooit gedaan. Dus ik denk, nou, ik, ik uh, probeer hem. En uh, ja, ik vond het zelf heel mooi. Ik had er een Nederlandse tekst op gemaakt al toen ik in een jaar of twintig was, 25, Maar ah. toen was ik te jong om over ellende te zingen. Dus uh, <laughs> die ellende kreeg je in 2015. Nee, toen kwam toen kon... nog niet geloofwaardig Nee, over. nee, nee. In 2015 <laughs> was het voorbij best wel ellende. Ja, en en, en toen, uh, ja, toen sprak het me wel aan om dat uh, te doen. Ja. Ik vond het zelf heel mooi. Ik brak in die tijd ook mijn schouder, dus nog meer ellende erbij. Dus ik kon ook niet meer... <laughs> nee, maar ik vind het een heel mooi liedje. Ik uh, laat dan een luisteraars over hoe ze het vinden. Ja. ja. Nou ja, en uh, ja, eigenlijk uh, was het wel een heerlijke plaat. Ja, ja heel trots maar op Maar toch eigenlijk een beetje uh, ja. ondergewaardeerd. Ja, heel ondergewaardeerd. En ja. misschien als ik het nu uh, uit zou brengen... zou ik het nog iets anders aanpakken... als ik het opnieuw zou uh, laten mixen of wat dan ook. Ja. En, uh, maar ik ben eigenlijk wel tevreden erover. De clip wordt nog altijd goed bekeken, dat wel. Nou ja, dat is het voornaamste. Zo is het toch. We gaan naar uh, nou luisteren. Helemaal top. Als je mij niet meer wilt zien... meer wilt zien, is het over, over een goed voorbij, ik weet nog wat je zei, ik kan jou toch niets beloven, en nu ben je weg, nee dit had ik niet verwacht, De wonen zijn. mij niet meer hebben zien. <laughs> ja, dus het is over. Hè? Ja, ja, ja, ja. Heerlijke plaat, weet je, dat uh, ja. Door, door verschillende uh, zangers eigenlijk al vertolkt. Uh, ja. ja, precies. En, en ik heb t, uh, dat in het Nederlands mogen doen. En uh, ik heb er mensen wel mee geraakt. Daar ben ik wel blij om. Dat er ja, raakt ja. toch mensen, de tekst, uh, onder andere en de melodie natuurlijk erbij. En uh, je bent eigenlijk het tweede station die het uh, met uh, waardering ontvangt. Uh, ja. De 2005 ja, van ik. Unity FM uit ja, Leiden. Dat ja, is ja, de eerste. Hè? Die zijn er ja. helemaal gek van. Die draait hem altijd. En jij nu. Dus dank uh, ja, ja, dankjewel Fred. Nee, ik, ik vind het heerlijk nummer. <laughs> ja, dankjewel, ja. dankjewel, top. Ja. Hé, hey, um, we gaan richting Sinterklaas. Ja, ja, daar heb ik ook wat mee, hè. Dat nee, heb je ook nog. Ja. Ja. ja, ik ben eigenlijk uh, ik ben heel traditioneel hoor. Daar zeg ik eigenlijk genoeg mee, hè. Ja, ik ga me niet uh, in die discussies mengen. Nee, nee en, en, gelijk, dat en, doen wij ook niet. nee dat, uh, nee, nee, nee, nee absoluut geen zin. En ik heb mijn voorkeur. Ik zeg alleen maar... ik ben heel traditioneel. Nou, dat weet uh, iedereen wel genoeg. Nou, ik zeg, <laughs> maar ik, ik zeg altijd... Uh, ik ga ze geen aandacht geven. Nee, precies. Je, precies. Dat, nee, precies. dat verdienen en ik, ze niet. Nee, en, uh, nee, nee, nee. Ja, en ik heb een klantenkring ook nog met huisbezoekjes. Die houden ook alleen van traditioneel. En zo ja. ben ik en zo ja. blijf ik voorlopig. Ja. Ik word bijna vijftig. Ik heb wel voor ogen van... Hey, als ik vijftig ben, dan ben ik een oude Piet... die zeg maar met pensioen wil gaan. Ja. Dus nog ja, ja. Weer, van twee keer doe ik het nog, twee jaartjes. Ja, ja, ja. En wie weet krijg ik er dan nog meer zin in, dan blijf ik het doen. Of ik word Sinterklaas, je weet maar ja, niet. Ja. Maar dat kan natuurlijk niet, want het is maar één Sinterklaas. Hè? Ja, ja, ja, ja. Een hulp Sinterklaas misschien. Ja, dan worden we Sinterklaas. Ja, de hulp Sinterklaas. Ja, een hulp Sinterklaas. Dat is ik heel goed. Hè? Dus, en nee, maar ik heb met Margrethe nog een Sinterklaas liedje gemaakt. Ik weet niet of je die kent uh, nee, weer, die, uh, uh, Het is Sinterklaas, het is dus uh, eigenlijk uh, een duet, van, het is Nooit Te Laat, Nooit Te Laat heet hij. En het is Sinterklaas, dat is een hele leuke, uh, gangbare Sinterklaas single, Ja, ja. Yeah, <laughs> ja dat is, het is Sinterklaas, uh, uh, dat is niet het nummer? Uh, het heet zo, het met, He, met, met, met Mar uh, Margreet. Uh, ja, die is met Margreet Deze is die. wel met Margreet. Uh, ja, ja, ah, ja, klopt, klopt. Okay. Okay. Ja, ja. Nou, ik dacht dat je daar ook <laughs> uh, nog een apart naar had. Nou, ik ben ooit nog eens, heb ik als mijn alter ego, heb ik nog EO OJ gemaakt. Dat is een typisch pieten nummer, ook weer. Dus voor de, voor de volgende keer. Dat is, uh, dat is uh, die uh, ook op... vinden. Uh, oh jee, yeah. Ja, dat is uh, Alfonso en Esmeralda. Ja, ja, die. Ja, okay. ja, Je weet wel veel, je weet veel. <laughs> hey, we gaan er mee. Ja, Look. het is Sinterklaas. Super, super. Ja, hij komt eraan. Dank u wel. Ja, vandaag was hij in toch, geloof ik. Ah, hij was ja, binnen, hij is ja, binnen. Ja, hij ja, ja, ja, ja, ja, kan oh. maar eens goed zitten. Nou, mooi. ga, ga, ga <laughs> ik met je meedoen. Ja, <laughs> Ja, die kwam even binnen, hè? Ja. ja. Leuk, leuk nummer, hè? Ja, ja, een beetje ook van deze tijd, vind ik. Ja, het is voor iedereen. Ja. Het is echt voor iedereen. Ja, ik heb, ik ja. heb, ik heb, ik heb wat, ik, wat je net buiten de, de uitzending vertelt, uh, Sportify Lijstjes. Ik ben iemand van lijstjes. Ik hou daarvan. Ja, ja, ja. Ik zie dus in uh, wie op een gegeven moment... In Spotify for Artist, heet dat. Zie je in welke lijstjes die terechtkomt. En dan vind ik het heel leuk dat die in beide terechtkomt. In het traditionele en in het nieuwe. Nou, dat is ja, toch mooi? Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Want, uh, zeg, maar iedereen. Uh, eigenlijk hebben we niet zoveel Sinterklaas nummers meer. Nee, het is een beetje slecht hè. Ja, ja, uh, ja, het moet een uh, beetje uh, uh, uh, gepromoot worden. Het is, het is, het is, het is wel. Uh, we hebben wel wat jaren 90 uh, uh, Sinterklaas nummers. Ja. Uh, ja. Die toen in een nieuw jasje gestoken zijn. Klopt. Uh, uh, Klopt. Uh, extra uh, sampletjes erbij. Ja, en ja, ja. Uh, uh, dan hebben we een wat, uh, wat vlottere Sinterklaas -nummer. Ja, ik, ik ben <laughs> toch zeker Sinterklaas niet. Die moet je ook eens ja. een keertje draaien. Ja. Ja, Vanuit weer Rutte. Ja, die heb ik volgens mij... Kinderen voor kinderen ja, geweldig, ja, ja, ja. Ik ben nog niet zo gek, ja. En ik drijf. vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest van Henk Temming. Ook een van mijn favorieten. Ja, ja. ja klopt. Heel mooi, ja, ja. Ja. ja. Maar ja, dat zijn uit de oude doos inderdaad. Ja, in ja, ja, ja, ja, 1992 ja, was dat. En Henk en Henk en... Uh, ja. ja, die waren er altijd mee bezig. <laughs> en dat, eigenlijk, nu we het erover hebben, Fred... Ja. Uh, dat zijn wel mijn voorbeelden. Als ik muziek luister, dan luister ik nog steeds naar het goede doel. Henk en Henk, prachtig. Ja, ja. ja toch wel. Ja, ja. Hey, um, ja. Nog, nog een aantal minuten. Ja, dan, de, dan moet ik alweer rijden. Want de, ik heb een klusje je, aangenomen. Ik ben snabbel aan natuurlijk. Ja, dat moet ook ja. wel weer. Hè. Ja, en, een besloten feestje? Of? Ja, het is een besloten feestje. In best. En ja, ik vind ja. het best. Ja, dat ja, uh, je best. Ja, dat Draaband, in, uh, bij Eindhoven uh, ligt uh, ja, uh, ja, dat. Dus ik zei, vroeg al van, nou ja, mag ik iets eerder wetten aan, aan de ja, meester, hè, vroeger? Ja, nee, nee, maar goed. Dat, dat, dat, <laughs> ik bedoel, Tof. ik hoop ah, natuurlijk dat je de, de volgende keer gewoon uh, ja, ja, weer zeker, terugkomt. En, zeker, zeker. Ik uh, vind, vind je het je leuk bent. bij je. Dan kunnen we in ieder geval weer verder kletsen. Zeker weten. We hebben in ieder geval uh, overeenkomsten. Dus, ja, uh, ik, uh, vond, ik ja. vond het heel leuk. En uh, inderdaad, uh, je hebt plaatjes geraakt die anderen niet meer draaien. Dat vind ik heel leuk. Daar waardeer ja. ik in. Dankjewel, Fred. Ja. Ik ga het sowieso uh, ja, de ene eigenlijk met, met de saxofoon uh, ja, vervangen uh, eigenlijk uh, voor de, voor de gitaar. Hè? Ja, ja, precies. precies. Ja, ja, ja. Dan nemen wij zo uh, afscheid. Ja, goed. En dan uh, ga da ik ook nog eens iemand bellen. Ja, Helemaal <laughs> dus, uh, goed, dankjewel. Uh, oh, Zandvoort okay. FM natuurlijk. Nee, we gaan nog niet weg. Oh, Ik we ook oh, niet. Nee, nee, nee, we, nog niet. Ik ga eerst de sax draaien. Ja, oké. Okay. <laughs> okay. ja. Ik kan jou toch niets beloven. En nu ben je weg. Nee, dit had ik niet verwacht. We wonen samen. Samen nog heel veel jaar. Je ontmoette toen mijn vriend. Dacht dat ik hem kon vertrouwen. Maar door hem ben ik je kwijt. Ik zie nog... In gedachten twee tweeën o, oh, wat waren we verliefd Waarom toch ging jij naar die ander En liet je me alleen met mijn verdriet Afscheid nemen valt me zwaar Na zoveel jaren Zie ik hier je koffer staan Ik doe alsof het mij niet zo heel veel kan schelen Ja, dat is hem, hè. Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat, dat, dat ja, heerlijk, ja, zo'n zo saxofoon, heerlijk, ja. Ja, dat brengt gevoel. Gevoel, een trompet. Ja. Trompet kan dat ook doen, een je Als een trompet goed gespeeld wordt, mooi gespeeld wordt. Mm, ja, maar toch, toch, ja. ja dat is, ik denk dat het een persoonlijk iets is. Ja, en een sax. Maar een hele mooie accordeonpartij is ook mooi, hè? Dat kan je ook raken. Ja. Maar dan ook echt een echt hele mooie die, die, die, die, die diep gaat. Frans ja, Franse chansons en zo hebben dat. Ja, ja dan praat je inderdaad ja. over de, de, wat bij Willem en Maxima op de Bruiloft heeft ja, de de ja. Ja, ja, Ja, dat ja, is heel ja. mooi. Ja. Weet je, dat, dat is een hele andere vorm van ja, ja, ja, Iedereen, iemand, dat is leuk dat je het zegt, vorige week was ik op een feestje. Toen zei ik, ja die accordeon die bij... Willem bij Alexander... Dat is geen accordeon, dat was een muzikant. Hè? Dat is een badeleon. <laughs> ik zei, oh sorry, jij ja, ja, heeft gelijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat was een muzikant, ik weet even niet meer wie. Ja, ja. Maar dat is toch heerlijk. Ja, wil je dat niet meer zo op die manier? <laughs> ja, mooi. Maar ja, ja, goed. Ja, ja, ja, mooi. Ja. Hey, maar um, ja, we, we gaan... Uh, nu gaan we wel. Ja, ja, maar die, ja, maar je je mezelf, moet er vandoor. Ja, ik ga er vandoor. Ja, liever een beetje wat eerder dan want anders... Uh, je weet het nooit. hè? Net ook in de file gestaan, een half uur. dus uh, Met erom weg. Dus, poof, ja, echt. Ja, ja, ja. ja, ik bedoel, je weet nooit wat je nog tegenkomt. Nee, daarom weg. En, en ik rij de alleen de nu de vanavond. Meestal heb ik iemand bij ja, me. Dus ja, ik doe ja. het vanavond allemaal alleen. Ja. Oké. Okay. Hey, <laughs> Dank, dankjewel, Fred. Ik zou wel zeggen, uh, tot de volgende keer. Zeker weten. Zandvoort Leuk, even. Leuk dat je er was. Blijf hem draaien. Dank jullie wel. En dat gaan we zeker doen. Tot gauw. Tot gauw. Dankjewel. Hoi. Hoi, hoi.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 Ik heb, het wel ik heb het hier wel gezien. Ze drong me mee en zij kon. Ik keek nog een keer om. Het was tijd om te gaan. Ze zei: ik ben er zat en zo krols als een kat. Gaf ik achter haar aan. hier.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 Ja, dat was die van René Karst en uh, Anne-Marie en uh, Albert ja, uh, van Benten. Die is uh, onderweg inderdaad naar mijn best. En uh, ja, ik zou zeggen, een fijne rit en uh, veel plezier vanavond en een goed weekend. En wij gaan verder met Dave Dekker en uh, Zij is mooi. Tot 7 uur entertainend opnieuw. Ik zou zeggen, blijf erbij. Mijn naam is Gert Heij, goedenavond. Zij is degene die... Dus ik sla, degene die me vasthad als het even niet gaat, zij is mooi. Veel te mooi voor mij. Mijn hond in de branding en mijn redder in nood. Degene die klaar staat als ik het verkloot, zij is schoon en mijn liefde gelijk. En als ze verslaan, mooi bij.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 Gezellige muziek hier uh, bij uh, CFM Dave Dekker. En uh, zij is mooi. En over wie het gaat weet ik niet, maar we gaan ervan uit dat het zo is. Ja, en daarop uh, aansluitend, uh, dat doe jij toch, uh, Dion Verwer? Ja, dat klopt. dat klopt. Dat doe jij. Hey, goed, uh, goed, uh, ja, goedemiddag is het nog. Hè? Ja, het is nog wel middag. Het het Als je naar buiten kijkt, zou je zeggen dat het avond is. Hè? Ja, een beetje wel, ja. Alsof we ja, ja, ja. al op een rond de uur of tien zitten. Ja, ja, ja, precies. Hé, uh. hey, hoe is het? Ja, ja, goed hè. Ja, ja, single loopt goed, boekingen lopen goed. Dus uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik mag niet klagen. Nee. want uh, Dit nummer, uh, dat, dat, dat, ja, dat doe jij. Um, hoe is dat van stand uh, gekomen bij jou? Um, nou, een, een, een, een kameraad van mij, dat is, dat is Tien Hoekstra, en uh, Tienes heeft ervoor gekozen om, uh, om een andere muzikale weg in te slaan. En uh, die zit nu bij, uh, bij Janne's producties, en Janne is ook tegenwoordig zijn management. Ja. Um, dus uh, hij bleef nog eigenlijk liggen met een paar demos bij, uh, bij Frank van En uh, ja, die demos die heb ik overgenomen, dus eigenlijk bestond het liedje al, alleen ik heb, er, uh, ik heb er mijn draai aangegeven eigenlijk. Okay. Het was gekuppeld, was niet uitgebracht. Maar het was al wel op demo al klaar, zeg maar. Ja, ja hij lag nog wel uh, klaar op de plank eigenlijk. Door, uh, ja, door iemand ja, ingezongen ja. te worden, ja. Ja, precies, precies. Zo, zo is het wel, ja. Ja, en uh, ja, dat is allemaal goed gelukt. Ja, ja, ja, zeker. Toch, ja, ja hij, wordt, uh, hij wordt ook vaak, uh, toch wel vaak uh, gedraaid, zeg maar. Op, uh, op Spotify, ja, ja. En ja, op klopt. YouTube. Ja, klopt. En, en ja, uh, ja, ik goed. weet niet nog, staat hij eigenlijk nog meer portals? Ja, op alle, uh, zonder namen te noemen, op alle bekende download sites uh, ja, wat je maar kunt vinden. Streamen en download sites, daar staat hij wel op. Ah, Oké, okay, want eh. Uh, je had ook eigen site, hè? Ja, ja, ja. Ook, ja, ja en, en daar is ook eventueel een link op de, voor de downloads of? Uh, ja, ik geloof het wel, ja. Dat moet ik, moet ik even nakijken. Dat weet ik niet zeker. Is goed dat, dat is een dat... goede vraag, hè? Ja, dat, is goed dat, dat... Ik, zal, ik zal gelijk even bellen met die jongen die er over gaat. Ja, ja want het ja, lijkt me altijd handig om, om... Ja, als je een eigen site hebt, kijk... Uh, je moet hem nuttig maken, laten we het zo zeggen. Ja, ja zeker, zeker. Hey, en uh, wat kunnen wij nog meer van Dion verwachten? Ja, in ieder geval, uh, uh, zeker komt er nog een single aan. Uh, ik verwacht eigenlijk januari, uh, zoiets januari, februari, denk ik. Ja. Uh, ja, ik wil nog heel graag een album uitbrengen, uh, maar ja goed, dat is natuurlijk wel een, uh, een heel ding natuurlijk. Ja, uh, toekomstmuziek dus ja, dat... of, uh, of, of probeer je dat toch uh, ergens volgend jaar nog uh, te doen? Ja, dat, dat hoop ik eigenlijk wel. Maar ja, je moet het natuurlijk allemaal wel waar kunnen maken, eens, hè? Ja, ja. dus daar ben, ik, daar ben ik een beetje voorzichtig mee. Maar uh, ja, je ja, goed, moet, dus ideeën, ideeën zijn er genoeg in ieder geval. Ja, ja. ja je moet ook aantal, het uh, aantal nummers hebben en natuurlijk goede nummers uh, ja. uh, voor het album. Ja, dus, ja. ja precies ja, het is een beste investering natuurlijk. En, en dan inderdaad de investering die je erbij komt kijken. Ja, ja klopt, klopt. Dus dat, uh, ja, dat wordt hard werk aan, uh, aan ja, de cd, zeg maar. Ja, precies. precies. Hey, en uh, met kerst, uh, ga, jij, uh, ga jij nog wat leuks doen met kerst? Uh, ja, ik sta eigenlijk op de bühne dan. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja smorgens is... ja, ja, ja, hebben uh, ah, ja, we natuurlijk wel ontbijten met de familie en dat soort dingen. Maar uh, ja, nee, uh, ja, voor de rest ben ik op pad. Ja, oké. Okay. Uh, uh, speciaal uh, ook voor kerstnummers of... Uh... Nee, nee, nee. Eigenlijk, of iets? Ja, eigenlijk niet. Dat doe ik eigenlijk nooit. Dat is ook totaal eigenlijk niet mijn, uh, mijn ding, zeg maar. Nee, het is uh, uh, zuiver de boekje. Nee, ja, nee, ik heb er niet zo heel veel mee, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, uh. Dus ja. Ja, Jongen? Ja, ja, ja, nee, nee, nee, nee. Niet, mijn, uh, niet mijn stijl, laat ik het daarop zeggen. Nee, nee, kerst is in principe... Ja, het, is, weet je, het, is, oh, het is een mooi feest hoor, het is een mooi feest. Gezellig ik, ik samen op, zijn, maar, zeg ik altijd. Ja, zo is het ook. Alleen eh? de kerstmuziek, ja, die, ja dat nee, het trekt me niet heel erg, zeg maar. Nou, misschien komt het uit nog. Ja, misschien, misschien, misschien. Je weet het niet. niet Toch? hey en, um, nou ja, heb jij trouwens uh, ook boekingen waar, op, uh, op concerten waar je nog, uh, nog staat? Of uh, dit jaar, of, of uh, ergens uh, voorjaar, zomer, uh, volgend jaar? Um, ja, op heel veel dingen. Uh, maar ik doe heel veel privé-dingen, dat is een nadeel eigenlijk. Oké. Okay. Uh, maar goed, ik ga sowieso dit jaar nog een, een, een deal met Friends uh, organiseren. Okay. Uh, dus dat is natuurlijk wel een, een, een evenement waar iedereen in kan komen, zeg maar. Ja, dat is leuk, ja. Maar dat zal eigenlijk ook rond februari worden. Ik denk een beetje tegelijkertijd met die tweede single, denk ik. Ah, oh, oké. Okay. Oké, okay, een beetje, uh, ja... Eigenlijk een beetje showtime. Voor de, ja, voor ja. de nieuwe CT. Yeah. Ja, ja, ja, precies. Oké. Okay. Hé, hey, ik denk als jij hem uh, aan gaat kondigen, dat ik hem ga draaien... Nou, helemaal goed, ga ik doen. Oké. Okay. Oké. Okay. Hé, hey, bedankt voor het interview. Ja, graag en dit gedaan. Is een nieuwe single. Ja, dank je. En dit is een nieuwe single. Dat doe jij. Hé, hey, dankjewel, Dion. En hey, wel ik wel zou zeggen, wel. heel veel plezier vanavond. Ja, dankjewel, hè. En uh, goed weekend. Ja, hetzelfde hoor. Hé, hey, groetjes hoi. Hoi. groetjes. Mijn hart sloeg op, op Het waren jouw ogen die konden spreken. Zonder woorden wist ik gelijk jouw gevoel. We kunnen samen rustig bouwen. Aan een sprookje zoals jij het gaat veel zien. Dezelfde kant van het leven opvaren. Ja, met jou word ik wel honderd misschien. Zo, so, dat hey, was hij dan, Dion FMR. En ja, dat doe jij. Ja, zo is het. We gaan uh, richting het nieuws van 6 uur. Dus ik zou zeggen, blijft nog bij de in 2 uur. De drie bedrijven van Dat allemaal op die 6.9 bij CFM Entertainment View. Dit is Jannis En uh, ja, al mijn liefde zal ik geven hier bij CFM Entertainment View. Hallo.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 Ik